5 uur. Het NOS-journaal Mark Visser. Goedemiddag. Trap tegen hoofd werd grensrechter fataal, zegt advocaat Verdachte. Niger en Ivoorkust gaan Frankrijk helpen bij interventie Mali, en Haagse kerk gekraakt voor asielzoekers. Het weer vanavond en vannacht alleen in het uiterste zuiden kans op wat sneeuw. Morgen wordt het in het noorden en midden een zonnige winterdag. In het zuiden breekt pas in de middag de zon door. En de maximumtemperatuur ligt rond het vriespunt. Grensrechter Richard Nieuwenhuizen is vermoedelijk overleden na een trap tegen zijn hoofd. Volgens de advocaat van een van de verdachten blijkt dat uit het voorlopige sectierapport van het Nederlands Forensisch Instituut. Het NNV wil het nieuws niet bevestigen. Het openbaar ministerie was niet bereikbaar voor commentaar. Het onderzoek naar de gebeurtenissen is nog in volle gang... maar de rechtbank in Lelystad wil proberen de zaak in mei te behandelen. De rechtbank wil haast maken omdat de meeste verdachten jong zijn. Begin december brak na de wedstrijd van Nieuwsloten B1... tegen Buitenboys B3 een vechtpartij uit. Spelers van de Amsterdamse club mishandelden grensrechter Richard Nieuwenhuizen... die in elkaar zakte en een dag later overleed. Niger en Ivorkust gaan Frankrijk helpen bij de interventie in Mali. Sinds gisteren vechten Franse troepen in het Afrikaanse land... tegen islamitische rebellen, correspondent Koert Lindijer. Ook Niger gaat nu troepen sturen. Worden alle West-Afrikaanse landen gemobiliseerd? Nou, alle West-Afrikaanse landen hadden binnen het regionale samenwerkingsverband ECOWAS al afgesproken dat er een interventie zou komen. Niger had ook beloofd al 500 troepen te leveren. Nu zegt ECOWAS, gezien de urgente situatie, en daarmee bedoelen ze natuurlijk het offensief van de rebellen en de inmenging van Frankrijk, gezien de urgente situatie leveren die troepen nu. Dus er worden op dit moment een aantal troepen verwacht uit Niger, uit Nigeria, uit Burkina Faso. En dat zijn afspraken. Die al een paar maanden geleden gemaakt zijn. Uh, dan de Fransen, uh, zijn die nog steeds aan het vechten? Er is vanmiddag weer gevochten. Als we tenminste moeten geloven wat het uh, ministerie van Defensie in Parijs zegt. De gevechten gaan door. Kennelijk uh, hebben de fanatieke uh, moslims hebben geprobeerd verder op te drukken... en zijn toen tegengehouden door Franse soldaten. Nou, nu bekend is uh, geworden, is er gisteren bij de gevechten is er een Franse piloot omgekomen. En dat zou erop wijzen dat uh, de rebellen toch vermoedelijk met anti-afweergeschut een helikopter van de Fransen hebben neergehaald. Maar dat kan ik niet bevestigen. Dat is uh, slecht nieuws voor de Fransen in ieder geval. En dat was niet het enige slechte nieuws, uh, want dit is Mali, Maar in Somalië werd vandaag bekend dat er waarschijnlijk een Fransman is gedood uh, bij een bevrijdingsactie. In ieder geval, daar is vrij veel onduidelijkheid over. Wat weet jij daarover? Nou ja, kijk, Frankrijk is natuurlijk nu bang dat gijzelaars in handen van extreme uh, islamitische strijders, dat die gevaar lopen. Er zijn uh, gijzelaars van Frankrijk in Mali, maar ook in, uh, in Somalië. Daarom is vanochtend uh, bij de dageraad een aanval begonnen om een al twee jaar lang zittende Franse geheime dienstagent te bevrijden. Daar is iets verschrikkelijk fout gegaan. Volgens het ministerie van uh, Defensie in Parijs is daarbij één Franse soldaat gedood, is de gijzelaar... Gedood en een andere Franse soldaat wordt vermist. Volgens Al-Shabab, de terreurorganisatie uh, die de Fransman in Gijzeling had gehouden, zijn er enkele soldaten van Frankrijk gesneuveld. En is de gijzelhouder nog steeds in handen van de, van de gijzelhouders en zou hij binnen één of twee dagen berecht worden en dat zij een ter executie kunnen betekenen. Maar inderdaad, een uiterst zwarte dag voor Frankrijk. In zowel Somalië als Mali zijn ze soldaten verloren. Dankjewel, Koert. Correspondent Koert Lindeijer. De Belgische koningin Fabiola gaat er flink in inkomen op achteruit. De toelage van de 84-jarige weduwe van koning Boudewijn wordt met een half miljoen gekort. Premier Di Rupo heeft dit bekendgemaakt na dagen van onrust... bij onze zuidenburen over het geld van Fabiola. Gwentehorst in Brussel, 500.000 euro minder. Een enorm bedrag als je dat hoort. Gaat zij dat erg merken? Nou, ik denk dat dat op zich nog wel meevalt. Ze houdt nog steeds 9 ton over. En uh, Fabiola vertoont zich eigenlijk nog maar zelden in het openbaar. Dus voor haar functie heeft ze niet meer zoveel nodig. En met een geschat vermogen van enkele tientallen miljoenen euro's... Denk ik niet dat zij direct aan de bedelstaf moet. Heeft ze al gereageerd eigenlijk? Nou, Fabiola zelf niet. Er, er is gisteren wel uit het paleis vernomen dat de koninklijke familie uh, beseft... dat de financiering transparanter moet. En ze zullen ook meewerken aan die hervormingen van die toelages. En na alle politieke commotie van deze week kunnen ze natuurlijk ook niet echt anders. Ja, die commotie, je zegt het. Want waarom zijn veel Belgen boos hierover? Nou, er is nogal wat uh, politiek gedoe ontstaan deze week. Want deze week is uh, duidelijk geworden dat Fabiola, uh, dus de oude koningin, in september een stichting heeft opgericht waarin haar erfenis is ondergebracht. En dat is eigenlijk een soort fiscale truc. Uh, weliswaar is dat volstrekt uh, legaal, maar door haar kapitaal onder te brengen in een stichting ontlopen haar erfgenamen voor een groot deel de successierechten. Nou ja, en omdat het kapitaal van Fabiola voor een groot deel uh, uit toeleggers uh, uh, bestaat, die zijn betaald door de belastingbetaler, is dat natuurlijk veel uh, commotie over ontstaan. Kijk, alle politieke partijen zien het toch als onethisch... als voor publiek geld fiscale vluchtwegen worden gebruikt. Dus dat is, uh, dat, uh, die discussie heeft hier uh, behoorlijk gewoed de laatste dagen. En nu heeft uh, Diropo dit aangekondigd, maar er moet nog wel over worden gestemd, hè? Nou, um, ja, er moet, natuurlijk moet er, er moet nog over worden gestemd. Maar die roeper heeft nu aangekondigd... dat hij wil uh, dat er een, uh, de, de, de aanpassing van de toelages wordt opgenomen... in de nieuwe begroting, nog van dit jaar. Dus de begroting van 2013. Uh, die begroting die wordt de komende weken behandeld. Uh, en er is een forse meerderheid voor om uh, die toelages nu aan te passen. Dus dan gaat dat waarschijnlijk ook gebeuren. Nu moet ik er wel nog bij zeggen dat het wel al de bedoeling was... Hoor, om die toelages van de koninklijke familie te hervormen. Het is niet zo dat dat nu opeens... Door al het gedoe dat is ontstaan rondom Fabiola. Opeens wordt bedacht om de, de toelages van, het koninklijke, uh, van de koninklijke familie aan te passen. Uh, dat stond al uh, gepland. Alleen was het de bedoeling dat die aanpassingen pas zouden ingaan bij de troonswisseling. Dus als Filip uh, op de troon komt. Nou, en dat is nu allemaal uh, in een stroomversnelling ver, uh, geraakt. En die roepo wil nu dat het inderdaad ook echt voor de zomer echt definitief geregeld is. En dat dan die toelage voor Fabiola in ieder geval wordt gekort. Een vijf ton minder voor Fabiola. Dankjewel, Gwen Terhorst in Brussel. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. In Den Haag is een leegstaande kerk gekraakt... om onderdak te bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. De groep zat eerder drie maanden in een tentenkamp in de stad. En dat tentenkamp werd afgelopen december ontruimd. Op de Koekamp was dat. Omdat de gemeente de gezondheidsrisico's te groot vond vanwege de winter. Volgens de krakers wordt er in Den Haag te weinig gedaan... om de asielzoekers onderdak te bieden. En door de kerk te kraken willen ze daar iets aan doen. In Groningen is een ambulance die met een gewonde man op weg was... naar het ziekenhuis gekanteld, na een botsing. Eerder op de dag was de man die in de ambulance zat betrokken... bij een ander auto-ongeluk, vertelt de politie. Het slachtoffer was uh, zwaar gewond. En uh, met dat letsel was hij onderweg naar het ziekenhuis. En vervolgens uh, de tweede aanrijding in Groningen... Ja, dat heeft de zaak zeker niet beter gemaakt. De chauffeur van de ambulance en twee verpleegkundigen... zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De gewonde man is met een andere ambulance... naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. In een verzorgingshuis in Japan is de oudste vrouw ter wereld gestorven. De 115-jarige Koto Okubo overleed aan een longontsteking. De oudste mens is nu een andere Japanner, die eveneens 115 is. Voor zover bekend is de oudste mens ooit, de Zuid-Franse Jean Calmand. Zij overleed in 1997, toen ze 122 jaar en 164 dagen oud was. Belangrijkste nieuws, grensrechter Richard Nieuwenhuizen is vermoedelijk overleden na een trap tegen zijn hoofd. Volgens de advocaat van een van de verdachten blijkt dat uit het voorlopige sectierapport van het NNV. De Belgische premier Di Rupo wil dat de toelage van koningin Fabiola... de weduwe van koning Boudewijn, wordt gekort met 500.000 euro. En in Den Haag is een leegstaande kerk gekraakt... om onderdak te bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat was het NOS-journaal, zometeen weer langs de lijn... met de schaatsen in Heerenveen. Meneer, waarom rijdt u nog geen Mercedes-Benz Vito? Ja, budget, hè. Dan moet ik helaas gaan voor wat minder kwaliteit...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 We zijn terug in Tialf, het laatste uurtje van deze schaatsmiddag, de EK Allround. De vrouwen rijden de drie kilometer en we gaan snel naar de baan met Sebastian Timmerman en Ebben Wennemars. En ik kijk naar Ida Njatoen, 21 jaar, uit Asker in Noorwegen. Dat ligt zo'n uh, nou, 25 kilometer ten zuidwesten van Oslo ongeveer. Niet al te ver, dus bij de Noorse hoofdstad vandaan. En zij is de beste schaatsster momenteel in Noorwegen. En ze neemt het op tegen Natalia Tcherwonka. Na Njatoen met negende op de 500 meter. 13 dertiende. En mocht u nou denken. Ja, toen beste schaatster. Er was toch nog een Er Was er ook een vrouwelijke Bukkoe? Ja, die is er ook wel. Mega Bukkoe. En zij is er ook wel in Ereveen. Maar ze rijdt niet mee, want ze zou ziek zijn. Maar ja, we hebben er een paar keer rond zien lopen. En dan denk ik. Erben, zo ziek zag ze er niet uit. Nee, ze, ze, nee, ze was hier gewoon in, in normale kleren. En ze zetten rustig op de Tribune en ze zat rustig kijken. Ze had vanmorgen lol. Ze was aan het lachen. Dus, uh, ja. nee, dat, en ze wist ook al een dag van tevoren al dat ze ziek was. Ziek zou zijn van ja, ja, dus dat is uh, heel apart. Maar goed, Bukku rijdt dus niet mee. Idan ja, toen doet dat wel als een van de drie Noorse vrouwen. Een andere Noorse trouwer is, uh, is Noor Mari Hemmer. En die leidt momenteel met 4'14,75 de 3 kilometer. En uh, zowel Nyatoen als Czerwonka is behoorlijk sneller dan de tussentijd van Hemmer. Uh, uh, na de 1800 meter. Die hadden we net. Daar kwam Nyatoen namelijk door in 2'28,21. En dat is meer dan 5,5 seconden sneller dan Marianne was. Dus het zou kunnen dat dit dan de eerste twee dames gaan worden die binnen de 4 minuten en 10 seconden eindigen. En Erwin, dat moet toch ook wel hè? Ja, want deze dames rijden ook gewoon echt een hele keurige constante race. Als ik even die rondetijden er een klein beetje bij haal, dan is het 31,8, 31,6, 31,8, 32,3. En nu rijden ze 32-7. Dus dit is een hele goede race en het is ook echt beduidend sneller dan de race is hiervoor. Als je inderdaad kijkt naar Hemmer of naar Renyatun bijvoorbeeld. Dan verlies in de afgelopen twee ronden. Totaal maar 17e van een seconde. Ging ze van 32-0 via de 32-3 naar 32-7. Dus Ida ja, toen die trouwens een PR heeft staan van 4.0646. Gereden in Calgary op Hoogland. Dus heeft nu de leiding verder genomen. Rijdt weg bij Natalia Tsjavonka. Als we luisteren naar de bel. Rondetijd nu 33-0. 02 Die tijd dik binnen de 4 minuten en 10 seconden. erben zit erin. En ze zit niet zo ver weg hoor van dat persoonlijke Nee, persoonlijke. helemaal niet. En ze rijdt nog goed hoor. Ze rijdt al op die laatste kruis. Armpie erbij. En ze probeert de laatste energie die ze nog in het lichaam heeft. Probeer ze eruit te... Ja, te, te gooien. En dat lukt het lukt behoorlijk hoor, want dit laatste bocht komt nog door met een behoorlijk ritme. En ik denk dat het verval in de laatste ronde niet al te groot is. En dan sta ik in ieder van te kijken als ze een tijd gaat rijden van rond de 4.07, 4.08. Hier komt ze aan. 4.06, 4.07, ja. 4.07, 77. Prima gedaan hoor, Idania Toen. Maar een dikke seconde boven haar persoonlijk record. Wonka in 4 minuten 10 seconden en 90 honderdste. De duim omhoog bij Jarle Pedersen, de bondscoach tegenwoordig bij de Nooren en uh, die uh, doet nu uh, niet alleen de duim omhoog maar ook de vuist omhoog en applaudisseert en dat is wel leuk hij staat daar voor een vak waar uh, eigenlijk de trouwe Noorse supporters uh, uh, zitten hier in Tijalf. Ze zijn er nog altijd met ja niet zoveel meer als vroeger zijn er nu hoogstens nog uh, zo'n 200 zo'n beetje die er een uh, feestje van maken en vanavond ongetwijfeld weer erg dronken zullen zijn in de binnenstad van Leeuwarden. Dat kunnen de Nooren wel. Linda de Vries is gewoon een Nederlandse, komt uit Drenthe, uit Assen Gaat rijden in de 11e rit van de 14. We hebben dus nog vier ritten te gaan. Ze gaat het opnemen tegen Martina Sablikova. Die dus de afgelopen dagen meldde last te hebben van haar rug. Opgelopen tien dagen geleden bij een sprongtraining schoot het erin. Ze kon eigenlijk amper nog wat doen. Nu inmiddels kan ze wel weer normaal lopen en kan ze schaatsen. Maar zei ze na zo'n drie ronden, 3,5 ronden, dan ga ik het toch behoorlijk voelen. Op, uh, uh, op het ijs. Dus ja, 3 kilometer, 7,5 ronde. Dat kan wel eens een hele, een hele belangrijke afstand gaan worden, Erben, voor deze Martine Sablikova. Ja. Het, is, het is nu het moment om te laten zien hoe ze er echt voor staat. Inderdaad, en ze moet uh, een behoorlijk goede 3 kilometer rijden. Want ze heeft een behoorlijke achterstand op de, ne op de Nederlandse dames. Uh, maar goed, ze zegt wel na drie ronden zal ze last krijgen. Maar ja, zo'n wedstrijd, zo'n EK, zo'n vol trio, dat doet dan ook wel weer iets met je. Dus het kan ook maar zo zijn dat ik je dan die pijn dan toch eventjes niet voelt. Eén pijn stel ik je extra erin en je rijdt hem gewoon keurig door hoor. Ze heeft 5 uh, seconden en 82 honderdste achterstand op de tegenstander van nu op uh, Linda de Vries. na de 500 meter uh, waar uh, Martine Sablieke vandaag 16e werd. Linda de Vries werd keurig 7e. En nu hoort meteen het gejuich. Linda de Vries tot grote tevredenheid van het uh, Nederlandse publiek. Gelukkig Afstand genomen van Martina Sablikova. En niet zo'n beetje ook, zeg. Nee. Het is een meter of 25 op de kruising. Waar Linda de Vries nu de kruising verlaat en de buitenbocht is ingereden. En Sablikova volgt in de binnenbaan. En natuurlijk daardoor wel iets inloopt. Maar Erben, dat is toch een behoorlijk verschil gemaakt door Linda de Vries uit de TVM-ploeg. In die eerste volle ronde. Ja, dat gaat is wel heel erg groot hoor. Die opening was ook 20-7 van Sablikova. De eerste ronde komen nu door. Sablikova 31-7. En Linda de Vries heeft echt het initiatief hoor. 31-0 en kruist nu ook over Sablikova heen. En als ik Sablikova zie schaatsen, ja, die rijdt gewoon rustig. Die rijdt helemaal niet hard. Die rijdt vanaf de eerste ronde met een heel traag ritme, ja... Rijdt ze, maar ze, heeft, ze, heeft nog, ze rijdt dan niet echt, echt alsof ze hier even een baankel gaat rijden. En uh, wellicht is het dit keer dus geen smoes, die ruglessuren. Maar is het dit keer gewoon uh, echt serieus mis, zeg maar, in de rug van uh, Martina Sablikova. De viervoudige Europese kampioen. drie keer in de laatste seizoenen op rij. Linda de Vries, 31-4. De vorige ronde ligt al meer dan anderhalve seconde voor ten opzichte van Idan Jatun. Gerard Kemkes, de trainer natuurlijk van TVM, geeft het ritme aan op de kruising. Zoals altijd staat hij helemaal... Aan het einde van de kruising, daar waar Linda de Vries juist de buitenbocht is ingegaan. En nu komt Linda de Vries het eind weer opgereden. En nog altijd een ruime voorsprong op Martina Sablikova. Het is een meter of 15 als Linda de Vries 1400 meter erop is zitten. En de ronde tijd rijdt van 31.6. Ja, nog steeds een ronde in 31. Sablikova komt nu met een rondje 31.9. Dus die verliest nog steeds op Linda de Vries. En ik moet wel zeggen dat Linde de Vries, ze gaat er wel voor hoor. Vanaf de eerste ronde zit dat ritme er gewoon goed in. Armpie erbij, om, als de bocht even uitkomt, even dat ritme weer, weer een beetje omhoog krijgen. In die binnenbocht gaat ze nu weer het ritme gooit goed omhoog. En als ze dit vol kan houden, uh, ja, dit zal wel heel moeilijk worden. Maar dan rijdt ze wel een hele goede drie kilometer hoor. Ze kan een persoonlijk record rijden. 4.05.97 is haar persoonlijk record gereden uh, eind ja. november bij de Wereldbeker in Colonna. 31.9. Prima hoor. Drie tiende maal verval in de afgelopen ronde. Sablikova is wel iets aan het versnellen gegaan. Twee tiende haalt ze eraf. Maar nog altijd op de kruising is het verschil echt meer dan 30 meter in het voordeel van Linda de Vries. Die de kruising afrijdt en de buitenbocht weer in is gegaan. Sablikova in de binnenbaan leidt met Ermens, zeg ik heel voorzichtig. Nu wel beter in de ritme te zijn gekomen dan Linda de Vries. Ja, Sablikova komt nu een beetje los hoor. Ze komt nu, het gat wordt zeker niet meer groot. En het is nu taak voor, taak voor Linda de Vries om die rondertijden vlak te houden. Kijk, nee, nee, dat ui, gaat niet ui. lukken. Dat gaat helemaal niet lukken, want nu gaan die tijden wel heel hard omhoog. 32,6 van Linda de Vries, om 31,9 van Sablikova. Die nu ook voor het eerst voor Linda de Vries langs gaat kruisen. En er wordt in één keer een echte wedstrijd. En nu is het voor Linda de Vries. Nu moet je aanhaken. Nu moet je meegaan met Sablikova. Puffend gaat Sablikova de buitenbocht in. We zagen de recht blazen. De lucht uit de mond. Geconcentreerde blik nog altijd bij Linda de Vries. Die binnendoor is gekomen en weer terug aan de leiding is gegaan. En je ziet gewoon dat Linda de Vries deze rit wil gaan winnen. Als de bel klinkt. Maar Sablikova lijkt me nu iets te beter. Ja, die rijdt een seconde sneller in het afgelopen rondje. Bij het tegen van de laatste ronde is Linda de Vries 2,5 seconden sneller dan ja toen. En Sablikova 2,4 seconden. Maar dan zit ze wel op een hele goede tijd hoor. Want ze komt nu door en ze, als ze nog een rondje 33 achteraan kan rijden, dan gaat ze gewoon hier een persoon record rijden hoor. En dat ze, ze zou kunnen, ondanks de laatste moeilijke buitenbocht. Sablikova gaat wel de rit winnen. Die maakt dan toch het verschil in die laatste rondjes, ondanks die pijnlijke rug. De eindtijd van Martina Sablikova wordt gewoon wel een goede tijd hoor. 4 minuten, 3 seconden en 68 honderdste voor Sablikova en met 4,05, 33 Rijdt Linda de Vries inderdaad een persoonlijk record? Ze haalt er 16e af ten opzichte van de tijd die zij reed in Colonna Sablikova, 4 68 Ja, wat moeten we daarmee Erben als zij zegt dat ze last heeft van de rug? Nou, ze heeft wel de eerste rondjes echt rustig aangedaan. Ze reed hier niet om echt, echt een, een, een hele snelle tijd te rijden. Het is natuurlijk wel een snelle tijd, maar Sablikova, een Olympisch kampioen op deze afstand, ja, die als ze echt voor het kampioenschap gaat. Dan knalt ze er harder in en dan rijdt ze een nog betere tijd. Maar ik vond het Linda de Vries... Die rijdt gewoon een PR hier. Ja, die rijdt een PR. En uh, die blijft ook Sablikova voor natuurlijk in het klassement. En laten we dat niet vergeten. Ja, toen blijft Sablikova ook voor in het klassement. Lobisheva zelfs ook nog voor Sablikova in het algemeen klassement. Na de eerste dag. En Irene Wust moet zich nu ook in datzelfde algemeen klassement... na de eerste dag gaan rijden. Want Irene Wust gaat nu rijden in de twaalfde rit... van de veertien ritten op deze drie kilometer. Ze staat klaar, wordt aangekondigd. En natuurlijk is er dan applaus. Applaus voor de wereldkampioenen... Allround van de laatste twee seizoenen. Eerst in Calgary, daarna in Moskou. Iedereen wust altijd goed geweest de laatste jaren in februari. Dan ook altijd beter. Dan bij Europese kampioenschappen waar ze de laatste jaren tweede, tweede en derde werd, de Europese kampioenen voor van de colomna 2018 voor Paulien van Deutekom. en zij staat klaar voor haar drie kilometer tegen Stefanie Beckett. Erben, jij vond de 500 meter van Wust waar ze trouwens vierde werd in 39.69 niet goed, nee, dat was een matige 500 meter ook als je dat vergelijkt met de andere dames. En ze was daar zelf ook zeer ontevreden over. hoor. Ze was echt, echt kwaad na de 500 meter en ze is echt getergd om hier uh, dit even recht te zetten op deze. ...deze drie kilometer. En dat zie je ook wel bij de opening. Ja, nu rijdt ze ook wel tegen een Beckert. Ja, die kan helemaal niet openen op, op, op een drie kilometer. Die rijdt, die rijdt op 200 meter, rijdt ze nu op 20, 30 meter achterstand. De opening is dan ook voor Irene Wüst in 19.5. Dit is in ieder geval een serieuze opening. Irene Bust die bij de Nederlandse kampioenschap allround... ...406 reed, 406, 44. En daarmee toch dik twee seconden langzamer was dan Jorien Temors. Die reed 403, 91. Maar een fractie langzamer dus dan Sablikova was zojuist. Sablikova 403, achter. Dat is dus de te kloppen tijd op deze drie kilometer. Daar komt Irene Wuest aan. Groot verschil inderdaad met Beckett in die eerste volle ronde. Wat wordt de eerste rondetijd van Irene Wuest? Dat wordt een dertige. 30-0 de eerste oh, oh, oh, oh. rondetijd voor Irene Wuest. Ja, dat is wel heel erg enthousiast. dit is, is wel heel erg hard als je een rondje 30-0 begint. En dan ook nog met van die hele grote zware klappen op die kruising. Met heel veel machtvertoon probeert ze hier te rijden. En nou, Dat is mooi om te zien hoor. Maar dan kan het ook zijn dat ze om drie kilometer wel heel erg ver is. En dat het op de laatste niet goed gaat. Laten we hopen dat ze volhoudt. Dat ze, dat ze er doorheen komt. Maar op dit moment rijdt ze wel heel erg hard. De Olympisch kampioen van terrein op de 3 kilometer. Komt door na een kilometer met een rondetijd 31-1. En is 3,5 seconden bijna sneller dan Martina Sablikova was in deze fase van de wedstrijd. En met 1, 20, erben is ze ook gewoon 14e sneller dan het baanrecord ja, in deze fase. En dan moet je dan zeggen: daar moet je blij mee zijn. Maar ik ben er helemaal niet blij mee. Want die eerste ronde is 30-0. En dan die tweede ronde meteen al 1,1 seconde langzamer. Ja, dan heb je wel even iets tijd gepakt. Maar ik denk dat je dat aan het einde van de race terug gaat, terug gaat krijgen. Want ze rijdt nog steeds op een groot en een zware versnelling hoor. Ze rijdt met grote klappen en rondetijden. Ja, nu al na 31,6. Dus in twee rondetijden is er al anderhalve seconde. Gaat ze omhoog in die ronde ronde rondetijden. Ja, Irene Wust die wel nog altijd ruim voor ligt op de baan ten opzichte van Beckett En 3,7 seconden voor heeft op dat schema van Martina Sablikova. Met die 1, 52, 33 doorkomst van zojuist daar aan de overzijde. Maar ze natuurlijk als het ware door die de binnenbocht wordt geschreeuwd. En dan weer de arm op de rug. De rechterarm op de rug. Op weg naar de 1800 meter. Hier had Martina Sablikova. 2 72 En daar is een rondetijd 31-4. Ze is uh, aan het versnellen gegaan. Twee tiende naar beneden ten opzichte van de vorige ronde. Ze houdt het voorlopig nog goed vol, hoor. Ja, dat is wel een heel goed teken. Dat moest ze ook wel, hoor. Ze moest die rondetijd dan moet Ze nu twee, 3 rondjes vlak houden. Dan kom je er, kom je er doorheen. Van 31-1 naar 31-6 naar 31-34. Ja, dat kan. Kan. Nu heeft ze ook wel een goed ritme. Even komt ze die buitenbocht door en gaat ze naar de. 2200 meter toe. En ik ben benieuwd of ze er nog een ronde 31,5 uit kan persen. Het zou moeten. En hier is. Ja hoor. 31,7. Pakt gewoon weer 2 tienen erbij. Ten opzichte van Martina Sablikova. Zit een halve seconde boven het barencore. Dat staat op 4 0, 0 28 Maar Irene Wust is gewoon bezig aan een hele goede 3 kilometer hier, hoor. Terwijl Sablikova uitgeteld op de bankjes ligt bij te komen van haar 3-kilometer. Ja. Laat Irene Wust nu Tialf even trillen op de grondvesten. Rijdt Beckett helemaal op Beckers, Nou, toch een van de favoriete afstanden. Wust, armen op de rug. Op weg naar de bel. Ja, Voor de laatste ja. ronde wordt het weer in 31 Het wordt nee, 32,5. Ja, maar uur. het mag nu hoor. Hij heeft nu al zoveel voorsprong. Ze gaat wel helemaal stuk op die laatste 300 meter. Maar het is na 300 meter eens. Het komt door. Dus dit gaat een hele goede eindtijd worden hoor. Dit gaat echt een hele goede eindtijd worden. Ze heeft nog steeds de armen op de rug. Ze blijft in haar techniek vasthouden. Ze bijt op de tanden. Kremkes die schreeuwt daar nog een keer die laatste bocht in. De buitenbocht van Irene Wust. We zien de lachen, maar dat is van de pijn. Dadelijk lachend van blijdschap. Want er komt een hele goede tijd aan op deze drie kilometer voor Irene Wust. Net boven de vier minuten. In vier minuten. 1 seconde. En 25 honderdste. Wow, wow, wow. Wat een dijk van een tijd zeg. Echt heel erg goed. Het is een kampioenschapsrecord. Er is nog nooit zo hard gereden op een Europees kampioenschap allround. Wat rijdt iedereen wust hier eventjes van zich af? Op deze drie kilometer, zegt Erben, dit is echt een van de beste drie kilometers die ik iedereen wust. Olympisch kampioene van terrein op deze afstand, en ooit heb zien rijden. Ja, dan, en dat heeft ze ook met heel veel let gereden, hoor. Want ik dacht echt, die eerste ronde, 30-0, ja, dat kun, je, dat kun je bijna niet voor, uh, volhouden. Maar als je dan ja, zo'n eindtijd rijdt, ja, dan moet je dat inderdaad wel rijden. Dus ze heeft het echt, hier ja, fenomenaal gedaan. Ja, kampioenschapsrecord, maar 1 seconde boven het barenkoor. Ja, ja, dat is een, goed. een, een hele, hele goede race. Maar ze komt mooi halverwege die race. Die rondom liepen op. En als je dan twee rondjes lang die rondeltijden vlak kunt houden, ja, dan rij je er gewoon doorheen en dan rij je een wereldtijd. Ja, er zat ook nog een tegenstander. We zouden het bijna vergeten. Stephanie Becker, 40645. Ja, dat uh, valt gewoon tegen. En uh, het zou zomaar kunnen dat Beckett uiteindelijk de 5 kilometer, haar uh, echte favoriete afstand, helemaal niet mag gaan rijden. Goed, dat zijn zorgen voor morgen voor de Duitsers, voor Beckett. Uh, blijdschap bij de Nederlanders, ook een enorme uitgelaten Gerard Kemkus te zien op het grote scherm. Hier in Tijalf op het moment dat Wust over de streep kwam en terecht hoor. Want die 4 0 1, 25 is echt een top, top, top, top, top tijd. Top gereden door Irene Wust. als we gaan kijken naar de voorlaatste rit op deze 3 kilometer. Ja, dat is toch ook een mooi affiche hoor, met Diana Valkenburg, de nummer 6 van de 500 meter in de baan. En de 40-jarige Claudia Perstijn, die op voet van oorlog nog altijd leeft met de Duitse media. Eén keer een kritische vraag en je wordt als Duitse journalist zijnde meteen in de ban gedaan bij Claudia Perstijn en haar partner Afijn Perstijn gestart. Wat deed Perstijn op de 500 meter? Ze werd achtste, net boven de 40 seconden. 40 01 wat deed Diana Valkenburg? Die reed net onder de 40 seconden. 39-93, werd daarmee zesde. Ik ben als je iemand zo hebt zien rijden in de rit, voordat jij in actie komt ja. moet komen. Het is misschien een beetje een cliché, maar hoe moeilijk is het dan om als Diana Valkenburg zijnde nu te rijden? Dat is heel erg moeilijk, want ja, Diana Valkenburg reed een goede 500 meter. Die dacht natuurlijk van, hé ja, ik kan misschien het in Reimbus nog wel een beetje moeilijk maken. En in de rit daarvoor, hè, dan we er zo'n wereldtijd gereden. En dan moet je in één keer een heel ander plan maken. Want ik denk dat ze helemaal geen rekening gehouden hadden met een tijd van 4 Dat is gewoon een wereldtijd in Heerenveen. Dan moet je in één keer schakelen. Dan moet je veel sneller en dan moet je dan ook meteen starten. Die opening was al een seconde langzamer, 20 20.5. En dan nu dan de eerste rondes van Volkenburg. Ja, achter en verliest de in deze ronde al 1,8 seconden. Is al 2,8 seconden langzamer naar 600 meter. Ongelooflijk inderdaad. Uh, uh, het verschil al zo vroeg, uh, deze drie kilometer. Ja, je eigen race rijden, hoe moeilijk dat ook is, Diana Volkenburg... Heeft in ieder geval aan Perstijn voorlopig een goede tegenstander. Want ze geven elkaar aardig partij. Dus nagenoeg zij aan zij komen ze de bocht uit. Met het voordeel voor Diana Valkenburg die de rechterarm loshoudt. Perstijn bij de armen op de rug. En na 1 kilometer is het verschil al 3,4 seconden. Uh, dat Diana Valkenburg achterligt op het schema van Irene Wust 31-7 voor Valkenburg. 32-2 al de rondetijd voor Claudia Perstijn. Die weer met de armen op de rug. Diana Valkenburg met die rechterarm continu van de rug af. Dat doet ze, neem ik aan, Erben, om dat tempo er goed in te houden. Dat het ritme er goed in te houden. Ja, want ze moet, als de Andesgraaf tussen te statisch rijden... en dan loopt ze te snel vol, ze moet ritme houden. Ze moet blijven bewegen. Ze moet, het moet dynamisch eruit blijven ze zien. Want zij is niet een rijster die, die, het, die techniek, technisch heel makkelijk vanuit zichzelf kan rijden. Ze moet er continu over nadenken, iedere slag die ze maakt. Ze rijdt nu een rondetijd van 31.6. Nou, dan houdt ze in ieder geval die rondetijden nu vlak. En dan rijdt ze dezelfde rondetijden als iedereen weer Maar dan moet ze nog wel ergens in deze rit... 3,3 seconden goed ja, maken. Ja, het is een schijntje. 31,8, 31,7 en 31,6. De laatste, uh, de afgelopen drie ronden van uh, Diana Volkenburg, die. Uh toch behoorlijk progressie heeft geboekt dit seizoen. In ieder geval bijvoorbeeld bij de 1 afstanden waar ze deze afstand won. De 3 kilometer liet zien dat ze tegenwoordig ook in die slotronde goed op de been kan blijven. Letterlijk en figuurlijk. 31-8. Weer gewoon netjes in de 31 seconden. Erwin, het verval is nauwelijks in de afgelopen vier. Nee, ronden. Ze rijdt echt een hele vlakke race hoor. Maar ook zelfs nog in deze ronde verlies je gewoon nog steeds 4-tiende. Op de rit van Irene Wius, Die nog steeds die dan deze ronde ook nog een keer met de ronde 31-7 terugkomt. Het ziet er nog wel heel goed uit hoor, bij Diana Valkenburg. Die nog een extra slag de bocht uit doet om wat extra ontspanning te krijgen. En nu op het rechte eind nog weer dat ritme probeert omhoog te krijgen. 2,59,79. Twee ronden nog te gaan inderdaad voor Diana Valkenburg. 1,3 seconden langzamer dan Irene Buust. En laten we niet vergeten dat het verschil uh, tussen de tijd van Buust. Uh, of als je die 1,3 seconden daarbij optelt bij die tijd... dat Diana Valkenburg gewoon op haar persoonlijk record rijdt. 2,40, gereden bij de en Calgary dus op hoogte. Dus dat geeft ook wel aan dat Diana Valkenburg gewoon bezig is aan een hele nette en een hele goede 3 uh, kilometer. 4.02.44. Dat is dus HPS. Ze gaat de laatste ronde in. 3-32-42. Nu uh, ja. rondetijd 32, 6 Ja, nu gaan die rondetijden ja, wel de lucht in. Ja, die rondetijden gaan omhoog. En ze komt ook omhoog met het lichaam. dat lichaam. Ze, ze rijdt een beetje open. Ze, rijdt nu, ze, ze vangt nu iets meer wind op die kruising. Probeert ze dat ritme nog wel omhoog te krijgen. Maar ja, de echte energie is er een beetje uit. Ze gaat in ieder geval geen tijd meer goed maken. En ze gaat de, wit, de rit wel echt winnen ten opzichte van de Claudia Perstijn. Nu komt ze het laatste rechte eind op. En ja. Wat zal het worden, Sebastian? Ja, boven de vier minuten ruim. Dat persoonlijk record door die slotronde zit dat er ook niet in. Slotronden. En ook de tweede tijd zit er niet in. De derde tijd van Linda de Vries uiteindelijk ook niet. Want door 33 4 wordt het dan 4 5 84 En Perstijn, slechts de zevende tijd in 4 9 67 Ja, ja, ja, de Duitse dames, Perstijn en Beckert... die leiden hier een gevoelige nederlaag erben op de 3 kilometer. Ja, dat kun je wel stellen, ja. Dat is dat is maar het, is wel raar, maar het is wel een heel groot verschil met die rit van Irene Wüst. Hè? Ja. Dat ze gewoon 4 seconden en 8 seconden verliezen ten opzichte van, van Irene Wust Dat is echt veel. Maar nu komt er een hele mooie rit. Hè? De slotrit met Antoinette de Jong. De uh, grote verrassing natuurlijk van de 500 meter waarin ze derde werd. En uh, ze gaat het opnemen tegen Olga Graaf. Het verschil tussen Irene Wust en Antoinette de Jong in het algemeen klassement is 1 seconde en uh, 62 honderdste. Ja. Ja, mag je net van Antoinette de Jong verwachten dat ze 4 0 87 gaat rijden, Erben? Dan niet... moet ze wel een hele grote hap nemen uit haar persoonlijk record. Ja. Dat staat op 4-0-7. 0-2, nou, daar mag je niet naar kijken. Ik denk ook niet dat Antoinette de Jong uh, zich daarmee bezighoudt op dit moment. Ze weet wat haar PR is, dat is 4-0-7. Ik, ze weet dat het goed ijs is in, is in Heerenveen. Ze weet dat ze een PR gereden heeft. Dus ze zal hier zeker een PR willen rijden. Dus ik denk dat ze op een tijd van rond de 4.04, 4.05 zou ze heel graag uit willen komen. En dan uh, heeft ze het super gedaan. Laatste rit is begonnen tegen Olga Graaf de Recin. Tiende op de 500 meter Graaf dit seizoen uh, derde geworden een keer in de wereldbeker op de 5 kilometer. Hoe langer hoe beter dus voor de Recin? En nog even eraan toevoegen dat voorlopig het klassement, als we begonnen zijn aan de laatste rit, na de eerste dag luidt: 1 Irene Wüst, 2 Linda de Vries en 3 Diane Valkenburg. Dus uh, Nederland allroundland en Nederland toonaangevend nu ook ineens dus bij de vrouwen. Goed, Antoinette de Jong is begonnen, armen mooi op de rug. Ik dacht even een klein missertje te zien, te zien dat het rechterbeen een beetje weggleed bij de afzet als het ware. En door de buitenbocht heen rijdt ze nog altijd ruim voor Olga Graaf, de Russin van. 29 jaar. De 17-jarige Antoinette de Jong rijdt haar eerste volle ronde in... 31-6, dat is een, uh, ja, een keurige ronde. Ze, ze gaat in ieder geval niet te snel weg. Ze rijdt wel een klein beetje statisch en ze is nog maar 17 jaar. Maar ik vind het toch wel dat ze een hele volwassen slag heeft. Ze heeft echt grote, zware klappen maakt ze op die kruising. Uh, het ziet er eigenlijk hartstikke goed uit. Ze moet alleen wel zorgen dat ze niet te statisch gaat rijden... want dan uh, ga je te veel verzuren en dan worden die laatste rondes een beetje heel erg ver. Daar komt ze weer aangereden door de binnenbocht heen. Olga Graaf op een meter of 15 achterstand op dit moment van Antoinette de Jong. Dat wordt meer en meer en meer als Antoinette de Jong de kilometer erop heeft zitten. En doorkomt in 1-24-0-3. En dat betekent de vijfde doorkomsttijd op dit moment. Ronde 32.1. Ze verloren een halve seconde in de afgelopen ronde. En datzelfde kunnen we zeggen van haar Russische tegenstander. Olga Graaf. Want ging van 31-9 naar 32-4. En rijdt op de kruising. Ja, nog steeds een beetje op dezelfde achterstand. Ten opzichte van Antoinette de Jong. Het zal nu wat minder worden, want Olga Graaf rijdt in de binnenbocht. Antoinette de Jong inmiddels uit de buitenbocht gekomen. Stapt ze nu en dan wel een beetje naar achteren, als het ware, Erben? Daar ja, is Antoinette de Jong. Ja, het wordt wel moeilijk worden. Het is voor haar zaak dat ze die rondetijden constant 32-3. Dat die rondetijden lopen in ieder geval niet te hard op. Wat wel heel erg jammer is, want ze gaat nu weer naar de binnenbocht toe. Dus dan heeft ze weer een kruising dat ze de rit wel helemaal alleen moet doen hoor. Ze heeft geen enkele kruising gehad waarop ze dan profiteren van haar tegenstanders. En dat is op een 3 kilometer wel lekker hoor. Als je halfwege de race eventjes één keer de benen een klein beetje kunt ontspannen. Zodat je eventjes achter je tegenstander kunt gaan zitten Ik had toch wel inderdaad uh, iets meer verwacht van uh, de Russin Olga graaf Die met een persoonlijk record begon aan dit toernooi op de 500 meter. Net als uh, Antoinette de Jong. Want die rit 39,42 en haalde daarmee 3 uh, tiende af van de APR. Nu op de 3 kilometer. 2, 28, 99 Bij de doorkomst na de 1800 meter. Dat betekent dat ze ruim 5 seconden langzamer is dan Irene Wust. Zou kunnen. PR van wat nu staat op 4.07.02. Maar twijfel hebben of dat erin gaat zitten voor Antoinette de Jong. Die de buitenbocht achter de rug heeft. Nu komt Olga Graaf uit de binnenbocht. Die komt nu toch volgens mij wel dichterbij de jonge Nederlandse. Ja, maar Antoinette de Jong, ze houdt het, springt het ritme een klein beetje omhoog. Een rondetijd van 32-7. Die rondetijden lopen niet te hard. Op, hoor. Het kan nog wel en nu kan ze eindelijk, nee, ze kruipt nog één keertje voor de voorgraaf langs. Dus ze moest het weer alleen o, doen. Graaf, dat is wel jammer, dat is jammer dat ze niet eventjes kan Gaat ze naar die binnenbocht toe en daarna moet ze nog een rondje rijden. Ja, het wordt toch wel zwaar, maar ze gooit het ritme omhoog. Ik denk dat ze er doorheen komt. Ja, wel een domme kruising van Graaf. Die ziet in de, in de bocht eigenlijk al dat ze uh, uh, naast Antoinette de Jong dreigt uit te komen. En ze doet daar niets aan. Ze had gewoon even moeten inhouden. Afijn, Antoinette de Jong hoort de bel. 32-8 uur voor de ronde. 3 34, 61 Ja, het wordt een uh, net wel of een net nietje, nou. dat persoonlijk record. Olga Graaf reed dezelfde rondetijd bij het ingaan van de laatste ronde. Antoinette de Jong pest er op de kruising alles uit. Arm op de rug. Olga Graaf de rechterarm van de rug afhoudt. Ze komen absoluut niet in de buurt van de tijden van de nummers 1, 2 en 3 van de drie kilometer. Dat worden Wust, Sablikova en Linda de Vries. Maar ze zonder die 407 rijden of niet? Antoinette de Jong Graaf komt nog terug. Maar Antoinette de Jong wint de rit. Prima eerste dag voor haar. En het wordt dan net geen persoonlijk record. 407, 48. Het is de zesde tijd. Maar toch een dikke pluim hoor voor Antoinette de Jong. En ook een hele, hele, hele grote pluim voor Irene Wust Die wint. In een toptijd van 4-0-1-25. Deze drie kilometer. Tweede wordt Sablicova. Ja. Derde Linda de Vries. Vierde Diana Valkenburg. Dan Beckett. En Antoinette de Jong op de plaatsen 5 en 6. Betekent voor het klassement. Hou je vast, Erben. 1. Ja. Irene Wust. 2. Antoinette de Jong op 2,3 seconden. Bij Linda de Vries. 3. Linda de Vries op nee. 2,9 seconden. Linda de Vries staat derde en Diane Valkenburg op de vierde plaats op 3,02 seconden van Irene Wust. Wust leidt dus voor Antoinette de Jong, Linda de Vries en Diane Valkenburg. Dat hebben we niet vaak meegemaakt. Inderdaad, maar wat, nog nooit hebben. Maar wat Zoals heeft er Irene Wust hier uitgehaald? Wat heeft ja. ze een tik uitgedeeld? En ja. Ze wordt gewoon Europees kampioen. Eigenlijk gebeurt het hetzelfde wat gisteren gebeurd is bij de mannen. Dat heeft Irene Wies vandaag gedaan bij de vrouwen. De, ik, de, de Europees kampioen is nu gewoon bekend. En wie gaat 2, 3 en 4 worden? Sablikova staat al op 5 seconden op de zevende plaats. Perstijn op 5,17 op de achtste plaats. Ja, het uh, klassement is behoorlijk gemaakt door een top 3 kilometer van Irene Wies. En nogmaals gezegd: de Nederlandse vrouwen. 1, 2, 3. 4. Zou dat ooit gebeurd zijn? Ik denk het niet bij een vrouwentoernooi. Mannentoernooi kan ik me herinneren. Zelfs een uitslag. 1, 2, 3, 4. Maar bij de mannen, bij de vrouwen? Ik heb geen idee. Paulien? Nou, ik kan het me ook niet herinneren. Wat is het beste wat jij hebt meegemaakt in je herinnering? 1, 2 wel 1, 2. natuurlijk. Daar zat je zelf zou bij. Ik, ja, en dan is het volgens mij nog een paar keer geweest. Nou, nee, ik, nee, ik nee, nee 1, 2, volgens mij is het nooit gebeurd. Nee, nee. Onvoorstelbaar. Het dus, mannentoernooi nou, zou toch een opstand, open... he, jongens. Ja, natuurlijk. Maar het mannentoernooi zou een open NK worden. Maar uh, de vrouwen... Ja, dat ziet wie viel, wie viel het, ja. het meest op eigenlijk na de eerste dag van het vrouwentoernooi? Bust doet het fantastisch, staat eerste. Nou, ja, en met deze drie kilometer laat ze toch echt wel zien dat ze er, weer, dat ze er echt helemaal staat. En ik vind het wel mooi om ook weer te zien dat ze er gewoon vol in vliegt. En ook gewoon, gewoon nou ja, zo met vol overgave. En dan is het altijd weer, altijd weer de spanning van, ja dat is veel te hard, dat kan niet. En uiteindelijk, dan lopen de eerste, tweede ronde, dat is één seconde. En dan, dan, dan is het altijd de vraag van, houdt ze hem of houdt ze hem niet vast? En ja, ze rijdt gewoon sterk en technisch ook goed. En dan, dan zie je gewoon dat ze hem vast kan houden. En dan, ja, dan wordt het gewoon een hele snelle tijd. Hè? Ja, die tijd van 4.01.25, ja. afgezet tegen alles wat we dit weekend al gezien hebben. We weten een beetje wat er kan op deze baan. Hoe goed is dat? Het is heel goed, ja. Het is, uh, ze laten een heel goed niveau zien. En uh, ik denk met het oog, ja, morgen 1500, dat ze ook alweer een mooie rit kan neerzetten. En, uh, ja, ze staat gewoon heel safe. Maar goed, het is wel heel mooi om te zien dat ook zoals Antoinette de Jong ook weer een nette, een nette drie kilometer ja, neerzet. bijna dus weer een persoonlijk record. Bijna een persoonlijk record. Die uh, op het uh, NKO-round reed 4-9. Dus hij heeft zich ten opzichte van het NKO-round ook alweer verbeterd. Um, ja, en Linda en, en, en Diana rijden ook net de race. En het is gewoon echt... Uh, de Nederlandse dames doen het gewoon heel goed hier. Ja, we pakken ze straks allemaal nog even bij de kop en we hopen ze ook nog te spreken. Dat doen we na muziek van Steve Winwood. Steve Winwood met uh, Valerie. Een hele andere Valerie dan die we ook wel kennen. Het vrouwentoernooi is halverwege. Nederland staat 1, 2, 3 en 4. Bespiegelingen aan de overkant van de tafel... waren al of dat dan zo kan blijven tot het einde van het toernooi. Um, ja, dan valt eigenlijk meteen de naam van Martina Sablikova... die liet zien dat het toch wel meevalt met die rug. Want 4-0-3, dat rijdt niet met pijn in je rug. Richting de 5 kilometer. Die kan nog wel wat opschuiven, hè? Ja, die kan als een, als een goede 1500 rijdt. En, uh, en inderdaad hè, dat ze niet te veel verliest. Of ja. wat, wat pakt. En daarna een goede 5 kilometer. Zou ze kunnen opschuiven. Maar toch, um, de Nederlandse dames rijden ook steeds betere 5 kilometers. Als je kijkt naar. Um, even kijken hoor, wat was er bij de laatste wildcup Was het verschil ook niet zo groot? Met, een, met Diana Valkenburg was het verschil iets van 2 uh, ja, seconden. Ja. Dus wat dat betreft, um, ze kan opschuiven. En het is ook weer de vraag wat de Nederlandse dames Precies, laten we vooralsnog maar even gewoon uitgaan van de kracht van de Nederlandse vrouwen. Ja, Want die is... Um, ja, Nou ja, laat ik maar zeggen... Hoe is die als je die uh, uh, vergelijkt met de afgelopen jaren? Nou, ik denk dat ze... Uh, ik, ik, sterk, ze zijn heel sterk. Ik denk met name ook op de, um, ja, ook op de drie en de, de langere afstand dat ze ook sterker zijn geworden. Uh, ja, en, en met wat je al zei. Er is het nog nooit voorgekomen dat ze na de eerste dag... allemaal uh, op nee, de vierde positie hij dan staan. Nou, dat heeft natuurlijk ziet. ook wel iets te maken met de concurrenten... die het dan mm -hmm. wel derde laten liggen. Ja, maar, maar pas toch. op. Het niveau ja, is het ook is wel hoog. wat hoger hoor, geworden. Ja. Ik wil zeker als je kijkt naar de vier nederlandse meiden... dat ze ja. ook dichter bij elkaar staan. Maar ze rijden gewoon bijna allemaal harder... dan op het Nederlands kampioenschap. En we blijven het aanhalen. Maar de omstandigheden zijn naar mijn mij... en de luchtig kijk, zijn minder gunstig. Dus ze rijden gewoon beter. Of alleen Diana was een tiende langzamer of zo. Dus ze, ze rijden gewoon beter. En dan moet je natuurlijk als Europees uh, concurrenten moet je wel zien aan te haken. En ja. dat zie je dat ze dat dus niet doen. En ja. Stabilikova een beetje last van de rug heeft. Dan staat ze in één keer zevende na twee afstand. Ja, dat kan dus gewoon blijkbaar niet. Ja. Hier op de commentaarpositie. Um, we hoorden, dat uh, was volgens mij ook op het NK. Toen Jorien en Mors bon, uh, hebben we een rondje gemaakt. Uh, met uh, Wat iedereen daar nou van vond. Hè? Dat een short trackster dat ineens zo goed deed. En toen zei Jillet Anema, coach van de bandploeg. Dat het toch ook wel lag aan het niveau van het gehele vrouwenschaatsen. Dat zij zomaar eerste kon staan. Hebben uh, de vier Nederlandse vrouwen vandaag zijn ongelijk bewezen? Ja, nou ze hebben hartstikke goed gereden inderdaad. Want ik kan me van een paar jaar geleden nog herinneren dat uh, als er een Nederlandse binnen de, uh, of eigenlijk rond de vier minuten en zes seconden reed op de, op de drie kilometer, dat wij dan meteen riepen, nou dat hebben ze dat hebben ze, hebben ze goed gedaan. Ja. Nou ja, en nu zitten er dus drie uh, gewoon binnen die 4 6 Eentje daar net boven Antoinette Wilm. Ja, eentje dik, dik, dik daaronder, Irene Wust Dus inderdaad, dat niveau op de drie kilometer van de Nederlands vrouwen was hoog. Toch? Ja, ja, maar als je kijkt, hè, want uh, Judith Ademer zei dat het niveau bij het NK niet hoog was. Als je dat nu even Irene Wust vergelijkt met het NK, met het NK hè, toen reed Irene Wust in Tiel 4.06. En ze rijdt nu gewoon ruim vijf seconden sneller. Ja. Met minder omstandigheden. Volgens mij is het zoals ook de tweede tijd ooit in t half uh, gereden. Maar dat zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, maar... dat is zo. Volgens mij klopt dat. Ja, ja dat, uh, is uh, dat is een ongelofelijke, ongelofelijke snelle tijd. Uh, ja, en je moet er bijna ervoor waken dat je niet gelijk te kritisch gaat worden. Dat je gaat zeggen van uh, dit is een, een volgende steek naar het onrouwde toe. Dat we nu bij de vrouwen ook 1, 2, 3 en 4 staan. Nou, dat is helemaal niet. Want als je kijkt dan naar... We uh, zijn natuurlijk... Kijk, Sablikova die is nu gewoon niet goed. Die rijdt echt niet Pers, goed. Stein en valt ook tegen. Pers, maar, ja, wat, maar wat wil je dan? Die is 40. Dat, dat houdt toch een keer op, Sebastian. we gaan naar het middenterrein hoor ik, want daar staat uh, Gerard Kemkus naast Steven Dalebout. Gerard Kemkus, ja, een enorme blijdschap bij jou toen jij die tijd op de borden zag. Ja, wat dacht je? <laughs> ik bedoel, dit was, uh, we hebben lang gewacht en lang gewerkt. In, in hele brede zin uh, uh, om met iedereen te komen... waar we uh, uh, waar wij lange tijd geleden hebben gezeten. Nou, 500 meter mislukte volkomen en ik zeg nu eigenlijk een dankjewel... Hij uh, ja, heeft het haar op scherp gezet? Ja, dus je weet, je weet, nou, jullie weten niet hoe iedereen in elkaar zit. Maar, nou, probeer het uit te leggen. Nee, dat ga ik niet doen. Ik zeg alleen maar dat het haar heel veel uh, uh, energie geeft. Uh, het is in dit geval een soort van frustratie-energie. Getergdheid. Ja, noem het maar zo. En dat, uh, dat bracht ze op een werkelijk wonderbaarlijke manier. Bracht ze dat op, uh, op het ijs, echt uh, met een met een fantastische drie kilometer, zoals het lang geleden is dat ze gereden heeft. Wil ik toch nog even met jou terug naar die periode tussen de 500 meter en de drie kilometer. Wat, wat, wat gebeurt er dan met haar? Nou, ja, um, nou ja, dat, ja, daar kan ik eigenlijk niet zoveel over zeggen. Dus je, je weet gewoon dat ze getergd raakt. Dat hoort is een goed woord. Je weet dat ze heel erg boos op zichzelf is. En uh, uh, meestal valt dat, bijna altijd moet ik zeggen, valt dat de goede kant op. En dan kan ze die energie die daaruit vrijkomt, kan ze heel goed in haar races gebruiken. En ik wist... Haar schaatsen ziende dat de techniek klopte. Uh, en als je dat een klein stukje energie meekrijgt en, de, en, en, en volt die af, dan voelt je af. Dan is het dat gekke ding in staat. En dat bleek wel. Zij ging als een raket van start. Dacht jij, oh ja, je zegt zelf, je haalt je schouders een beetje op. Je zegt, het valt al mee. Nou ja, als, als iedereen uh, een hele serie 31 midden kan rijden. Dan is uh, uh, 1935-0 prima. Als eerste rondes. Ja, dat is ja. prima. Ik bedoel, het is heel hard. Maak je je geen zorgen? Nee, de manier waarop het ging was prima. Ze deed dat vanuit de schaatslag, ze deed dat vanuit een, een, de juiste techniek. En dan, dan weet je dat ze het ook vol kan houden. De vraag is even, waar komt de break? En die break kwam in dit geval gelukkig pas bij de ene laatste ronde. En dan, dan weet je dat je goed zit. Ja, jij wil als coach haar natuurlijk, dat zei je in het begin van het interview, ook terugbrengen naar dat, dat topniveau. Ja, hoe ver vandaan zit ze daar nu? Nou, ze zitten nog wel een stukje vandaan in de zin van... ik ben niet tevreden uiteraard met de verloop van het seizoen... met twee keer ziek worden. Dat zijn geen dingen die wij kunnen accepteren. Uh, maar er zit, uh, er zit nu weer de bevestiging in dat ze het kan. En, en als je dat als sporter uh, uh, voelt... dan weet je dat je, uh, dat je op de goede weg bent. En dat, en dat is heel erg belangrijk. Nederlanders 1, 2, 3 en 4 in het klassement. Wust heeft op de 1500 meter 2 seconden en 31 honderdste voorsprong op de Jong. Nou, dat is wel een Nederlands feestje zo. Ja, mooi. Gefeliciteerd. Ja, ik ben, uh, ik ben zeer content ook met Linda de Vries. Die, uh, die een PR rijdt vandaag op de drie kilometer. En ook met een hele gedurfde race Ja, en mooi voor het Nederlandse schaats dat we 1, 2, 3 en 4 staan. Dat is bij de dames ik nog nooit voorgekomen. Nee, dat dachten wij ook inderdaad in de studio. En nog één ding. Uh, Sven Kramer, kunnen we het nu al invullen? Sven Kramer en iedereen wie is morgen kampioen. Of wil jij zover ver gaan? Het is topsport, je moet altijd scherp blijven en uh, we kunnen het ons niet veroorloven om fouten te maken. Dus uh, ja, we, gaan, uh, we gaan hartstikke scherp naar morgen. We staan in de, in de goede positie. Uh, Sven is natuurlijk duidelijk, die gaat met voorsprong de 10 kilometer in. Dat is altijd gunstig voor hem en hij heeft de laatste rit. Dus dat is goed. Uh, ja, hierheen wil ik vanuit deze, vanuit deze uh, drie kilometer wil ik natuurlijk maar één ding. En dat is ook een berensterke 1500 rijdt. Zodat alles naar eigen hand gezet kan worden. Maar daarvoor hebben we wel de focus, de... de het herstel, de focus en de voorbereiding voor morgen weer nodig. Gerard Kempers, dankjewel. Gerard Kempers kan niet anders dan tevreden zijn. Want hij heeft de nummers 1 bij de mannen en de vrouwen allebei in zijn stal. Paulien van Deutekom, de stal die jij heel goed kent. Um, dit, um, ik, je kan dit ook betitelen als wat een mooie opbouw van het seizoen. Ze piekt op het juiste moment. Op het NK was het goed genoeg om je te plaatsen voor de grote toernooien. Ja, bijna perfect eigenlijk. Ja, ja, dat zou kunnen als je, dat zou kunnen als ze niet ziek was geweest en misschien gekozen had, nou ik doe het eerst doe het niet mee en dan, uh, dan wil ik daar pieken. Dan is het. Uh, maar het is natuurlijk ja, het is wel een samenloop geweest dat ze ziek is geworden. Ja, ja. Maar dan heeft is dat dat het is niet ineens een heel erg voordeel. Ja, het is In het kader wel... van ieder nadeel heeft ze voordeel. Ja, nee, dat, dat zou je zeker kunnen zeggen. En ze staat er gewoon weer op het moment dat het moet. Alleen het voorseizoen was niet uh, zoals ze hadden gewild, natuurlijk. Ik bedoel, nee. je wil niet uh, twee keer ziek worden. En ja, misschien heeft, is het een voordeel geweest dat ze het even rustig aan heeft moeten doen. En uh, hier nu goed staat, alhoewel, ja twee keer goed ziek worden, dat, dat is niet altijd even best voor het lichaam. Nee, maar, maar ze het... staat er en ze staat ja, en er zijn, beter er dan Er uh, zijn ook meer keiden. voorbeelden van mensen die uit een ziekte komen of een blessure en dan ineens dé grote topprestatie leveren. Volgens mij Yvonne van Gennepook 1988. Ja. Nou ja, wat dat heeft opgeleverd weten we allemaal. Ja. Wat voor voordeel heeft dat dan precies? Heeft dat puur te maken met dat je dan gewoon heel erg uitgerust bent? Ja, het is altijd een beetje, dat, dat zal per persoon verschillen, maar het zal, inderdaad je bent ergens misschien uitgerust, je bent cognitief. Um, uh, ...zou je heel goed kunnen zijn omdat je niet, hè, je lichaam is dus niet vermoeid, dus cognitief ben je goed. Um, zou we het aan iedereen zelf vragen? Ja, Want ze staat bij Steven. Thing. Steven, <laughs> ga je gang. Iedereen wust, als ik een pet had, zou ik hem heel, heel diep afdoen. Um, zoals Gerrit Kemker zijn na jouw 500 was jij zo getergd? Vertel, vertel, hoe getergd jij hier aan de start vond. Ja, heel erg. Ik, uh, ik uh, baalde wel echt een beetje van mijn, van mijn 500 en ik was echt een beetje boos op mezelf. En uh, ik vond zelf dat ik echt even iets recht te zetten had, en uh, ja, dat is gelukt. Ja, Gerald Kemper zei zojuist ook al, bij iedereen wuss maakt me dan nooit zoveel zorgen, zij gaat wel goed met die energie om. Ja, als ik, uh, als ik even slecht rijd, dan weet ik meestal wel goed om te zetten. En uh, ja, ik moest er zo gewoon even hier wat, wat recht zetten en laten zien dat ik uh, nog steeds wel heel hard kan schaatsen. Ja, je hebt recht zetten en recht zetten. Je rijdt hier 4, 1, 25. Je gaat als een raket van start. Waar die jou dat misschien ook wel een beetje zorgen? Dat je dacht, van dit gaat te hard? Nee, nee, helemaal niet. Ik heb zelfs rondje 4 kon ik even sneller. Dus nee, het was gewoon echt een hele goede race. En, uh, ik had ergens in mijn achterhoofd nog wel een beetje een barancore. Maar uh, ja, dat zat er gewoon niet in. De laatste rondjes was net een beetje te veel geval. Maar ja, 4-0-1, 25 is gewoon een race waar ik echt heel erg tevreden mee mag zijn. Je bent de afgelopen tijd wat, wat vaak uh, niet fit geweest. Uh, je rijdt al zo'n 500. Was je, was je onzeker over uh, deze 3 kilometer? Nee, helemaal niet. Nee, nee. Ik weet gewoon dat het goed zit. En, uh, ik rijd in de training ook heel uh, erg goed. Uh, nou goed. Ik had het NK-Round gewoon nodig om beter te worden. Vorige week NK-Sprint. Ja, ik voelde me de hele week al goed. Alleen ja, dan moet er nog wel eruit komen. En daarom behaalde ik ook zo van die 500. Heb je nog concurrenten over? Tuurlijk. Er moet nog uh, 6,5 kilometer geschaatst worden. En uh, ja, ik ga alles op alles zetten om morgen een dijk van de 1500 neer te zetten. Ja, Maar je hebt wel 2,3 seconden voorsprong op uh, Antoinette de Jong, die tweede staat. Ja, maar ja, goed, moet er wel gebeuren. Nummers 3 en 4 zijn ook Nederlandse? Ja, dat is wel heel uniek, ja. Maar uh, nee, ja, ik moet gewoon morgen... ...me scherp blijven en uh, kopje erbij houden en dan, uh, dan, dan, kan er, uh, dan kan het in ieder geval... Uh, ja, ...dan uh, heb ik het in de pocket. Als je nu weet dat je dit op de drie kan... Denk je dan ook al meteen door naar wat je morgen misschien op de 5 zou kunnen doen? Nou, meer dan 1500 eerst. Ik wil, kijk, als waar de drie zo dicht bij het zitten, zit... dan moet ik op de 1500 ook weer gewoon weer ouderwets zijn tijd neerzetten. Ja, dat is uiteraard meer jouw afstand nog, hè? Ja, zeker. Succes morgen. Dank je. Iedereen En we zagen ondertussen ook de ouders van iedereen Wust hier vlak langslopen met een zeer brede glimlach. Ik ben uh, heel erg benieuwd naar uh, de rekenmachine van Erben Wennemars. Erben die had gelijk dat Antoinette de Jong de naaste belager is van de, uh, noemden we toen nog, favorieten in dit toernooi. Maar het is nu eigenlijk nog maar één favoriete. Ja. Heb je al een hebbenrekening erop ja. losgelaten voor ja, morgen? Ik, ik kon, die kan ik wel weggooien, want Irene Vuust uh, heeft natuurlijk <laughs> alles weer gewoon helemaal recht gezet. Ja. Uh, maar ja, die, die je, je had met de Jong gereden. gelijk. Ja, inderdaad. Uh, uh, maar dat, dat, dat, en dat gaat gewoon heel, heel erg spannend worden. hoor. Dat, dat, dat, dat wie er twee, drie of vieren worden. Ja, dat weet ik nog helemaal niet. En als je een Sablikova als, als een echte geest krijgt op die 5 kilometer, kan ze misschien nog wat doen. Maar ik denk het niet. Er wordt gewoon een volledig Nederlands, uh, Nederlands podium. Paulien, wat denk jij? Ik denk het eigenlijk ook. Ja? Ik denk ook, ook omdat de 5 kilometer gewoon echt ook sterker is geworden bij de Nederlandse dames. En als ze dit laten zien op een 3 kilometer en dit kunnen nou ja, morgen ook kunnen laten zien... Ja, dan... Dan wordt het een Nederlands feestje, denk ik. En dan helpt het ook wel dat het in Nederland is. Ah ja, dan, met, dan wordt het een heel mooi Nederlands feestje. <laughs> ja, nee, dat helpt natuurlijk altijd. En uh, zeker in, in, in een t We hoort het nu al, uh, die bochten werden weer, uh, of de bochten, hè, dat de mensen werden helemaal gek. En de bochten, dat, ja, het dat enthousiasme daar, dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat helpt zeker. Ja, en wie van de drie Nederlanders achter Wust schat je dan het hoogst in? Ja, dan... Dat is moeilijk, hè? Diane, want het zit heel lastig. dicht op elkaar ook. Omdat de, de Diana heeft wow. dit jaar wel hele sterke vijf kilometers laten zien. En ook wel vijf... Ja, ik denk toch Diana. Maar Linda is ook weer beter. Ja, dat, <laughs> gelukkig dat er morgen nog een schaats voor we, worden. We beter <laughs> lekker koffiedik ja, kijken. Ja. Ja, ik, ik zeg, ik, ik kies voor Linda. Dat heeft puur te maken... Ja, ik gok op Linda. Dat is een beetje ook om twee tweestrijd te creëren. Waar nou, heeft dat mee te maken? Nee, ik, ik, moet, ik, ik zit even naar de rondetijden te kijken. Maar ik zie alleen dat ik de laatste ronde van Linda ook niet heb opgeschreven. Dus ik kan niet helemaal zien. Maar 3-7. Nou, dus 3, -7. 3 -7. Nou, dan zou ik op basis van deze rekening zou ik wel naar ja, de Milanen moeten gaan. Nee, joh, het is een beetje kijken hoe dat gaat op die 500 meter. En uiteindelijk van, kunnen ze onbevangen aan de start gaan. En, ik, ik denk dat ik ben, wat dat, wel weer nieuwsgier bijvoorbeeld een net gaat doen. Die rijdt een hele nette uh, drie kilometer. Maar ik verwacht van haar misschien op de 1500 wel wat. Ja, het, het mooie dan, is dat we ja. zijn eigenlijk louter positief. Hè? Kijk, Bust is boos op haar eigen 500 meter. Maar kunnen we ergens verder zeggen dat een, een van de Nederlandse vrouwen iets heeft laten liggen? Nou, ik vind dat, ik, nee, ik vind dat ze het inderdaad echt goed doen. Ja. Ja, ik, uh, zit ook te, nee, absoluut. ze hebben gewoon uh, echt goed gereden. en Tuurlijk, ze zijn er altijd verbeterpunt Maar dat, dat hou je altijd als ze nu... 1 tot met 4 staan en morgen gewoon weer zo'n dag neerzetten, ja dan... Ik kan niet heel specifiek de verbeterpunten noemen, behalve wat iedereen zelf zegt ja. over haar 500 meter. Het nou ja, is ik ik die... gewoon te Is dat ja. ook niet iets wat ze gewoon op een gegeven moment moet accepteren? Want ze heeft vaker op een toernooi gehad dat ze niet tevreden was over de 500 meter en misschien hoort dat wel gewoon bij haar dan. En, en dan, daar durf ik wel van te zeggen, als je ziek bent geweest en je hebt er wat minder gereden, die 500 meter moet je gewoon wel redelijk beheersen. Je moet je 3, 4 keer hebben gereden, dan word je steeds beter. Ja. Ja, maar dan zou ze moeten accepteren. Maar je ziet dus dat met een mindere 500 meter is er gewoon nog steeds heel erg goed. Ja. En die dat vertrouwen moeten ze wel hebben. Morgen is de slotdag, daar zijn we ook helemaal live bij met langs de lijn. Jochem, dankjewel. Pauline, dankjewel. En Evan en Sebas ook. We spreken jullie allemaal morgen weer. Tot slot van deze uitzending nog even andere sport. De uitslagen in het voetbal in Engeland. Queens Park Rangers tegen Tottenham Hotspur werd daar 0-0. Aston Villa Southampton 0-1. Everton Swansea City 0-0. Reading, West Bromwich Albion 3-2. Stoke City tegen Chelsea 0-4. Norwich City tegen Newcastle United 0-0. Sunderland West Ham 3-0. En Fulham tegen eindigde in 1-1. Aankop staat daar Manchester United met 52 punten uit 21 wedstrijden. Gevolgd door Manchester City dat toch al 7 punten achterstand heeft. En Chelsea staat op de derde plaats. Maar heeft een straatlengte achterstand op United. 11 punten namelijk. Tot zover deze uitzending. Onze volgende uitzending is er zometeen om 7 uur alweer. Vanuit Hilversum met Robert Meder. En morgen vanuit t zijn we er opnieuw helemaal live bij. Met dus de slotdag van het EK Allround. En dan zit op deze plaats Tom van het Hek. Nog een fijn weekend.